Zes uur. Jurgen raad met het NOS Journaal. In Vlaardingen zijn zes appartementen onbewoonbaar geraakt door een brand. Het vuur brak rond half vier vannacht uit in een van de woningen... en sloeg over naar de verdieping erboven. Er zijn geen gewonden gemeld. Voor de bewoners van de uitgebrande woningen is onderdak geregeld.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 Vrijdag kwamen negen betogers om het leven nadat de politie met scherp had geschoten. De VN waarschuwt dat de situatie volledig uit de hand kan lopen als de autoriteiten niet voorzichtig optreden. De politie heeft gisteren dertig bekeuringen uitgedeeld aan deelnemers aan een trouwstoet in Rotterdam-Zuid. Ze blokkeerden wegen, reden door rood, toeterden, hingen uit de ramen en staken fakkels af. Bij elkaar moeten ze meer dan 3000 euro aan boetes betalen. China weigert twee parlementariërs uit Australië het land binnen te laten. De twee wilden een komende maand op studiereis, maar zijn vanwege hun kritische houding niet welkom. China vindt dat de politici eerst oprecht berouw moeten tonen voor hun uitspraken. Een Noorse man die in Rusland tot 14 jaar werkkampen werd veroordeeld voor spionage, is weer thuis. Hij werd gisteren vrijgelaten in een gevangenenruil. De gepensioneerde grenswacht Freude Berg zou inlichtingen hebben verzameld over Russische kernonderzeeërs. Hij heeft altijd ontkend dat hij een spion is. Het weer. Vanochtend is het eerst zonnig, later meer bewolking met s'avonds vanuit het oosten regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pakken voor de. Ja, dat is you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 So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 Lake.